Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 400 tot 500 ouders die in grote financiële problemen zitten... na de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst... moeten nog zeker tot november wachten op compensatie. Dat komt onder meer door een tekort aan personeel... melden RTL Nieuws en Trouw. De politie heeft een man van 31 aangehouden... voor een dodelijke steekpartij in Eindhoven gisteravond. Daarbij werd een man van 28 uit Turnhout doodgestoken. De twee zouden ruzie hebben gehad. En Steven Kruiswijk doet niet mee aan de Tour de France. De wielrenner van Jumbo-Visma heeft te veel last van de gevolgen van een valpartij zaterdag in de Dauphiné. Het weer: de regen trekt naar het noorden weg en vanuit het zuiden breekt de zon door. Het wordt 26 tot 32 graden. Vanmiddag lokaal een pittige regen of onweersbui. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Get a kiss Met Raspberry Berry. Goedemorgen Stantfort. Het is donderdag 20 augustus en we tellen af. 127 dagen nog tot kerst. Dus dat duurt nog wel even. Lekker. Ja, dit is het, het eerste uur van uh, Zetfim Live. En uh, net had ik om half tien had ik al. Dus uh, mocht je daarop wachten. Die plaat is al geweest. Gaan we doen met Madonna. Madonna is deze maand of deze week 62 geworden. En ze was met haar vriend op Jamaica en die uh, heeft dezelfde getallen in, uh, in zijn leeftijd, alleen andersom, 26. Goed, het is een beetje wat pad, maar uh, vooral naar die oude muziek van haar. Zoals deze, Nothing Really Matters. Madonna, hier bij ZFM. Madonna. Hier bij ZFM, het geluid van Zandvoort al meer dan 30 jaar. En uh, ja, ze vieren dus haar verjaardag op Jamaica. En wat een mooi bruggetje. Wie komt er van Jamaica? Bajoe Banton. Echt een van de grootmeesters van de reggae. En hij heeft een nieuwe plaat uit na heel, heel, heel veel jaren. Echt 10 jaar of zo is er een nieuwe plaat. Bajoe Banton samen met Pharrell Williams. En die is goed. En die hoor je hier bij ZFM om tien over tien. Mijn reader. I saw so you from behind. I thought that you were mine. And yours only acts I'm worthy of fun. Don't want to twist the line. Terrify in my eyes. Convince me that you're the one. So you might as so well. Why in your body? Look it up. Move your body. Why in your body? Look it up. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. Move your body. your body. Move your body. Move your body. Move your your body. Wind up your way, send the pace on down Pop up your body when the band can come You know what you set up, so close up is take cap Stand up and ain't down by the road Turns in our friends, enough till them plenty Step out and step out in a four door bend it I need that girl, tell me have you seen that girl Girl, you know me, love care empty Wonder who sent me, step out of me house straight to young factory that girl Yap me down for the deal with that thing, we're gonna live out with Excursion, excursion. and polish and toast photo show pretty fly girl shank up house my girl you know pretty like mouse lunch in malta tea on the coast vegan meals and no pad roast you're just only in at the finest close i really love your style girls you know friends enough to them plenty sepout and step off in a four-door bendy me that girl tell me have you seen that girl girl you know me love your empty wonder no who sent me sepout and me house go straight and I saw you from behind. I thought that you were mine. And yours, Zodiac sign was fun. Rumwood, it was the line. cherry fire in my eyes. Convince me that you're the one. So you might as well. Why are you in your body? don't move your body. Why are you in your body? Okay, so don't move your body, girl. Why are you in your body? Move, Move your body, body girl. Wine Move your body, our friends oh, enough, 'cause them playing this Step out and in door I need that girl, that me ever see that girl. empty one. That who sent me the boat to house must straight a girl factory. I Banton met Pharrell Williams. Gloednieuwe afgelopen zomer uitgekomen. Ja, dan neem ik je even terug naar 1980. Naar Toontje Lager met vroeg of laat. En uh, ja, dat is echt wel een hele, hele mooie praat. Maar ja, die hoor je ook echt bijna nooit meer. Maar je hoort wel hier bij ZFM. En uh, ja, mocht je niet kennen, hier is hij. Je slaapt zo vast, je slaapt zo lief, als ik stik naar je kijk. Je neus is eigenwijs, keult van plezier, en je hebt groot gelijk. Het gaat gewoon door als het gaat. Ik word al lang niet meer klaar. lager vroeg of laat het de jaren tachtig. En wat een mooie plaat is dat. Ja, en dan hebben we dinsdagochtend een nieuw programma. Het heet uh, Loogmans, Stui en Parenkoper. Een hilarisch programma met drie vrienden hier uit Zandvoort. En uh, straks hoor je ook een column uit dat programma. Maar ze draaien ook muziek. En afgelopen dinsdag kwam er langs en ik hoorde dit nummer. En dat heb ik echt niet meer gehoord sinds ik thuis woonde. Kenny Loggins en This Is It. Been times in my life. I've been wondering. Somehow I believe we've always survive. Dit is het, ja, met dank aan uh, Gerl Loogman die hem dus afgelopen dinsdag draaide... en ik had hem echt 40 jaar niet meer horen of zo, 20 jaar, ik weet het niet. Erg leuk om weer te horen en uh, ik dacht, neem meteen mee naar mijn programma op donderdag. Goed, nieuwe muziek is er ook. Liana Le Havas heeft een nieuw album uit. Dat is goed, echt heel goed. En dan uh, nog twee nummers en dan ga ik met Jelme bellen. En dat gaat natuurlijk over het nieuws van vannacht. Over de brandende Mercedes hier vlakbij uh, de studio hier in Zandvoort-Zuid. En Jelmer is er wakker van geworden en hij gaat er alles over vertellen. Dat zo meteen rond de klok van half elf. En tot die tijd nog muziek onder andere van Lianne de Havas en Woman to Wormek. Oh, MUZIEK oh, oh. too far away. Daylight creeps in. What's the score, my friend? Oh, she's up and down again. See, we all want to be on the winning team. That's the highlight of a player's dream. Womek en womik en met womik en womik. Wordt het half elf en uh, ja, jammer. Nee, hij is weg. Hoe kan dat nou? Nou, weet je wat? Ik draai gewoon even andere plaat. En dan, uh, het kan eigenlijk natuurlijk maar eentje zijn. Die, uh, dan neem ik hem zo jammer even terug. Gewoon, hij blijft wel bellen. Ik ga gewoon even... even veel erin gooien. Veel beter.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 Ik dacht, het kan maar niet te hard, alles hapert, alles zwart. Een uur geleden hoorde je hem ook al, maar uh, net als bij een website, een 404-pagina, ze heb ik altijd Verliene onder de knop staan voor als er iets misgaat en het ging even mis, want Jammer was met zijn oortjes aan het spelen, zei hij. Klopt dat, Jammer? Ja, maar mijn oortjes doen het weer, hoor. Die nee, ja, ze doen, doen het weer. Gelukkig. Nee, anders draai ik Verliene gewoon nog een keer. Hé, hey, maar je hebt vannacht slecht geslapen, hoor ik, want uh, was een, uh, er stond een Mercedes in brand. Ja, nee, zeker. Maar ook toevallig, ik was uh, uh, wat eerder wakker vandaag en toen las ik meteen dat nieuwsbericht. Ja, ja dat, is wat, dat is wat ik doe. En ja, ik heel draag. goed. Dan, uh, en ik kwam het toevallig via Twitter tegen. Ja, ik kwam het elke keer op een andere manier tegen. Mm -hmm. Maar uh, ik, uh, ze waren er snel bij, in ieder geval. Ja, maar er was dus een, er was een man die probeerde met een tuinslang een brander Mercedes te, te blussen. Dat is uh, dat dus allemaal niet gelukt. Geval, ja. En uh, nou ja, goed, dat was hier, uh, hier vlakbij de studio in, in uh, Zandvoort Zuid. Dus dat ja, is De Dina Bronderstraat. En uiteindelijk heeft de ja. het brandweer het, uh, het opgelost. En er uh, was geloof ik nog een andere ja, auto ook beschadigd. Precies. Maar er staat ja, inderdaad een ging, leuke foto uh, uh, op NH waar je dus een man met een tuinslang bij een brandende auto ziet. Oké, okay. ja. Ja, mm -hmm. ja. ja. Maar inderdaad, het klopt. Hè. Vannacht zijn twee auto's zo goed als uitgebrand. Mm -hmm. in inderdaad de zuster Dina Bronderstraat in Zandvoort. Rond tien voor half drie werd de brand ontdekt. En voor aankomst van de brandweer sloegen de vlammen meters hoog uit de twee geparkeerde auto's. En uh, Zoals je net al zei heeft een omwonende te vergeefs geprobeerd om het vuur met een tuinslang te blussen. De twee auto's raakten zwaar beschadigd door de brand. Inzet van de brandweer kon dit ook niet voorkomen. Uh, de brand is begonnen aan de voorzijde van de Mercedes, een van de twee auto's omdat nog niet kan worden verklaard wat de oorzaak is, van de forensische opsporing met van de politie uh, vanochtend voor sporenonderzoek, uh, om sporenonderzoek te verrichten. Uh, de politie is dus bezig met een onderzoek uh, naar deze brand. Ja. Uh, mocht u iets gezien hebben in de omgeving van de zuster Dina Bronderstraat in Zandvoort uh, tussen 2 en half 3 afgelopen nacht, uh, neem dan contact op met de tiplijn van de politie uh, ja, 0900 8844. Mm -hmm. Uh, dan het volgende. Ja. Voorheen konden de Zandvoortse inwoners voor bloedafname en de trombosedienst terecht... bij de afnameposten van Ato Medial uh, in hu huis in het kost en pluspunt. Door de coronamaatregelen besloot Ato Medial deze locaties te sluiten. Er kwam een nieuwe afnamepost in de straat, maar deze bleek voor oudere inwoners slecht te bereiken. Vooral de mensen dan, uh, vanuit Zandvoort Noord. Mm -hmm. Ondertussen is een geschikte ruimte in pluspunt uh, alsnog gevonden... Uh, deze voldoet ook aan de RIVM-maatregelen, zodat bloedprikken door Media op de vrijdagochtend ook weer in Stamford-Noord uh, kan worden voortgezet. Om een lange wachtslijst te voorkomen is het wel gewenst om online een afspraak te maken via www.atalmedial.nl. En uh, ja, heeft u nou ondersteuning nodig met zo'n online afspraak maken, dan uh, helpen daar de mensen van Pluspunt uiteraard ook altijd wel een handje bij. Uh, dan het volgende. Mede door het warme weer van de laatste maand zijn de uh, Iep, iepenspintkevers weer actief. Ja. Vanaf juli zijn er al 76 iepen besmet geraakt door de schimmel, die zich veelal verspreidt door wortelcontact. Vorig jaar zijn er ook al 77 bomen gekapt en hoewel weer bomen worden herplaatst is de kaalslag goed in het straatbeeld te zien. De besmette iepen zijn meestal al groot en daardoor vallen de kale plekken na de kap des te meer op in het straatbeeld van Zandvoort. Daarbij zal aan het 11 jaar oude groenbeleidsplan Maak Zandvoort Groen nog harder gewerkt moeten worden. De groenbeleving en de kwaliteit van het groen in Zandvoort zal op een hoger niveau gebracht moeten worden. Tevens zal zorgvuldiger moeten worden omgegaan met het behoud van waardevolle bomen... en waar mogelijk een forse formaat bomen terug te plaatsen. Om verder, verspre om verder verspreiding van, de, van het ip virus te voorkomen is het belangrijk uh, dat elke iep een mondkapje gaat dragen, nee, <laughs> grapje, <laughs> om een uh, zieke iep uh, te melden. Zowel particuliere tuinen als in de openbare ruimte. En uh, bomen die worden herplaatst, worden ook uh, op een minimale afstand van anderhalve meter teruggeplaatst. <laughs> Meldingen of vragen over zieke iepen kunt u doen via 023 75 0237517200. Ja. Uh, en ja, jammer, die, uh, die mensen van, van Spaanlanden... die rijden dus met zo'n wagentje door de, door de straat. Ik, ja. uh, ik had er gisteren eentje bij mij in de straat. En dan, uh, dan stapt hij uit dan gaat er een grote kraan omhoog met een bakje. En dan gaat hij boven in de kraan kijken ja. van, die, van die bomen. En dan komt hij naar beneden en met een grote grijns... uw boom mag blijven staan. Dus. <laughs> <laughs> ja. Okay. ja, ja, ja. Dus, uh, nee. uh, even kijken, dan hebben we nog het volgende. Een beetje mm -hmm. in de regio. Uh, het voelde een beetje gek voor de leerlingen van het Mendel College in Haarlem... op hun eerste schooldag met een mondkapje door de school te lopen. Maar toch werden het snel de nieuwe regels ingevoerd om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen. En de meeste leerlingen van de school kunnen zich hier wel in vinden. Tijdens overleg tussen de docenten en de directie van afgelopen maandag gingen er stemmen op... om het dragen van mondkapjes in de gangen en kantine te verplichten. En uh, zo, laat aan, uh, uh, zo laat de school aan NA Nieuws weten dat het vooral ook de docenten een prettig gevoel geeft, maar ook dat de oproep vanuit ouders klonk om uh, mondkapjes te verplichten, in ieder geval de komende periode. Ja. Vooralsnog staan er geen straffen op als leerlingen geen mondkapje dragen. Wel is de schoolleiding bezig er, uh, om, er met een, om er op een leuke manier mee om te gaan, namelijk... Uh, ...en op termijn een verkiezing te organiseren... Uh, ...voor het meest originele mondkapje. Okay. Dus uh, zo kan je er ook mee omgaan. Ja. Het Mendel College is de enige school in onze regio... ...die een mondkapje mondkapjesplicht invoerde. Uh, dan het volgende. Vandaag neemt de Haarlemse rechter... Uh, ...een beslissing over de zomereisbaan in Haarlem... ...of ja, ja. deze per direct gesloten moet worden. Milieudefensie heeft grote bezwaarden... ...en protesteerde afgelopen week... ...met spandoeken bij de rechtbank... Uh, uh, met verschillende protestlieden en spandoeken zonnen zij daar. Uh, de hele papieren discussie maakt dat rechter Bruin nog een uh, nachtje moest slapen over zijn beslissing. Oftewel, zoals het gezegde luidt, een beslissing nemen hierover uh, doet hij niet over één nacht ijs. Want ook hij haalde wel aan dat de CO2-uitstoot toch al wel hoger zou liggen door meer elektriciteit Zeker in de zomermaanden. Directeur Rob Kleeman van de ijsbaan wil pas naar de uitspraak van de rechter reageren. De uitspraak wordt vandaag verwacht, dus we houden het voor u in de gaten. En wie weet is het vanmiddag al meer bekend en dan hoort u het uiteraard in het lunchprogramma. Ja, want vanmiddag is er uh, weer lunchroom, uh, Jelmer. Zeker, dat ja. klopt. Um, en waarschijnlijk voorlopig uh, mijn laatste. Mm -hmm. Want uh, ik ga binnenkort uh, volgende week beginnen met mijn studie, dus uh, ja, dat ja. is hartstikke leuk. M wie weet kan ik volgende week donderdag nog wel, maar... We doen maar even dat dit de laatste is. En, nee. Nee, volgens anders, mij heb je het uh, bijna honderd keer gedaan, uh, jammer. Elke ja, en anders is het wel een uh, cadeautje. Ja. Um, uh, zeker voor de donderdagochtend. Ja, niet aan je oortjes zitten, jammer, want dan uh, val je weer weg. Oké, okay, is je nu goed? Ja, ik hoor je weer. <laughs> ja, okay. ja, zeker voor de donderdagochtend en natuurlijk de nieuwsoverzichten. Ja. En, uh, misschien zou ik daar nog wat langer mee uh, bezig zijn, maar... Uh, Zien ik ben het... nog niet weg, hoor. Bij dat dat en... weet ik. En je gaat vanmiddag eerst even lunchroom doen. Heb je nog iets, uh, iets leuks voor vanmiddag? Ik zag dat je een uh, oproep ja. gedaan had voor een plaat die je heel lang niet meer gehoord hebt. We hebben inderdaad dat gedaan. Uh, die komen er ook wel een aantal uh, van voorbij, uh, moet ik zeggen. Uh -huh. uh, we hebben het over, uh, zoals elke week eigenlijk, al het nieuws dat ons opviel. Uh, uh, uh, we halen nog even aan over die enorme toename van de coronabesmettingen. Ja. ja. Uh, uh, en we houden u natuurlijk op de hoogte van de ijsspanning in Haarlem. Ja. Ja, uh, en daar ook over uh, uh, uh, uh, laten we een reportage horen van Enna News daarover. En verder, we hebben weer een hartstikke leuke artiest van de dag. En Masaic Inclusie is er weer. En net als vorige week uh, neemt waarschijnlijk ook haar broer weer mee. Dus dat uh, ja. wordt sowieso hartstikke gezellig. Het klinkt als een vol programma, Jelmer. En ik denk dat je net als, als Jaap, en ik heb het vanochtend ook gedaan, misschien maar wat eerder moet beginnen. Want anders krijg je het allemaal niet, uh, niet erin. <suss> nou, het, het is altijd een drukke twee uur moet ik zeggen, ja, maar we hebben het altijd. Oké, okay. nou heel veel succes vanmiddag en uh, succes met je introductie uh, op de HO. The... Ja, gaat helemaal leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Hi. Yeah, yeah. Make it funky. Yeah, yeah.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 Find yourself inside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 etniek, respect. Uit de jaren negentig. Uh, een leuke, leuke Franse band. En uh, ik heb ze ooit nog eens begeleid als, als stage manager bij Tifoli. Moet ook nog eens een t-shirt van ze hebben. En, uh, ja, was een hele leuke avond. Dat kan ik me in ieder geval nog herinneren. Goed, daarvoor hoorde je Jelmer met het, uh, met het laatste nieuws. En wil je meer weten? En wil je ook weten of de rechter zijn uitspraak uh, vanmiddag doet... Bij, uh, bij de ijsbaan in, in Haarlem? Moet je zeker luisteren naar Lunchroom. En zoals Jelmer zegt, die rechter gaat niet over een één nacht ijs. Ja, die houden we erin. Goed, um, Gisteren hield, uh, of had Jaap Koper een gesprek met, uh, met Willemijn. Ja, Willemijn is het, maar het is Willem May. En, uh, een zangeres en, uh, die op tour gaat met, met mooie concerten. En, en, uh, het is een mooi gesprek geworden. Het ging over, over corona. Wat het betekent als artiest. En ook uh, over haar nieuwe album en over die concerten. En ik dacht, uh, ja, ik ga het, uh, ga het gewoon nog een keer uitzenden. Dus dat is het uh, gesprek van gisteren van Jaap Koper met Willow May. En achteraan hoor je meteen haar nieuwe plaat. En die heet You Are. Ja, het is ja. ook voor iedereen een beetje een verwarrende tijd, denk ik, uh, toch? Voor, uh, voor ja, jou ja, ook als muzikant? Ook. Ja? ja, ja, zeker. Ja. ja, voor ons is het uh, inderdaad uh, echt, echt heel erg spannend... iedere keer, ook nu weer met die persconferentie... van wat kan er wel, wat kan er niet? Um, nou ja, er kan dus heel veel niet. En uh, ja, het is jammer, ja. ja. Uh, is dat toch ook met een beetje pijn in het hart... dat je dat, je dat uh, dan allemaal moet doen en allemaal moet nalaten, dit, dit soort dingen? Ja, want het, ja, zeker. Het gaat je ook echt wel... Uh, het zet je wel echt aan het denken... over de manier waarop je ermee aan het werk bent... en wat er wel gewoon voor jezelf nog kan, zeg maar. En uh, hoe je dat uh, gewoon uh, voor jezelf nog allemaal goed... in balans, zeg maar, kunt blijven doen. Omdat... Hm. Ja, dat, dat, dit, soort, dit soort dingen, dat heeft gewoon echt heel veel invloed op de hele sector, ja. ja. Uh, ook op jou, want uh, ja. de aanleiding om jou te bellen heeft uh, te maken dat er weer een hervatting van uh, iets aan zit te komen wat jij graag doet. Dat is toch ook ja. voor mensen het uh, muziek te laten horen, toch? Ja, absoluut. Ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. We ja. hebben inderdaad uh, de mogelijkheid krijgen om in Leiden... Um, een aantal concerten te geven, uh, corona-proof. Dus met heel weinig mensen op afstand. En uh, iets wel wat ik al een paar jaar doe, tuinconcerten geven. Mm -hmm in de zomer, in het voorjaar. Uh, en dit jaar kon dat dus niet. En toen kregen we dus de kans om um, met een subsidie dat wel te kunnen doen. Want je kan natuurlijk niet um, een concert geven met drie muzikanten en PR... en alles wat, wat daar een kosten bij komt kijken voor, voor ja, minder dan dertig man... Uh, is dat nooit rendabel. Mm -hmm. Dus uh, En, en dat, uh, dat was toch wel uh, de situatie. Je kan natuurlijk wel op een grotere plek zeg maar, met meer mensen, meer mensen kwijt... Mm -hmm. Maar dan nog is het maar de vraag of mensen ook echt wat gaan doen. Dat weet je gewoon allemaal niet. Mensen zijn ook nog bang en, en of ze wel echt willen gaan. En, uh, en dus was ik echt super blij met dat we dit nu zo op deze manier konden doen. Want heel kleinschalig, dus heel weinig risico. En uh, voor ons dan zeg maar. Ja. Uh, en precies de intimiteit die heel erg belangrijk is voor de muziek die uh, ik maak ja. en voor het verhaal wat, wat ik te vertellen heb. En dat kunnen we nu doen door middel van een subsidie dus uh, van het uh, Cultuurfonds in Leiden. Dus uh, ja, daar ben ik echt uh, heel blij mee. Ja, want het, uh, wat zijn het uh, precies, die tuinconcerten die jij gaat geven in september? Want uh, we hebben het over 3, 4 en 5 september geloof ik. Toch even uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. Ja, nou, het, uh, um, het leuke is, het is een... Um, en het is echt een belevenis, tenminste zo, zo wil ik altijd dat het is. En dit keer is dat helemaal zo omdat we beginnen met een diner vooraf. In mm -hmm. het restaurant, wat onder de tuin zit, zeg maar. Dus het is een daktuin. Uh, midden in het centrum van Leiden... Uh, waar mensen dus eerst een lekker een hapje gaan eten... met een welkomstdrankje. Alles natuurlijk netjes op afstand... en uh, goed, goed verzorgd. Ja. En vervolgens gaan we... Uh, even een dus klein stukje naar boven lopen... en dan kom je dus in een, uh, op een daktuin terecht. Mm -hmm. en, daar, uh, en daar... is dan ja, een lekker... tuinsfeertje... waar vervolgens het concert gegeven wordt. En dat concert bestaat dus uit de muziek... van uh, mijn albums, van Songs... En uh, waar je, ja, dus dit nummer wat je net gehoord hebt, uh, spelen we dan ook. En ja, ik, ik neem je eigenlijk uh, mee op een zoektocht, een reis um, ja, naar de betekenis van, van liefde... en waarom we dat eigenlijk zo belangrijk vinden en uh, waarom ik dat belangrijk vind... Ja. En, of wat, wat ik daarin heb, uh, heb meegemaakt en heb ondervonden. En die, die reis neem ik je eigenlijk uh, op mee ja. toe. Met He? muziek en met spoken word en uh, ja, dus, uh, dat is de inhoud. Ja, uh, liefde, je noemde het al, heeft de wereld dat ja. nu nodig? Nou ja, kijk ja, ik, uh, <laughs> ik doe dit al jaren ja. en uh, de, <laughs> ik denk van wel nou, ja, ik denk wel echt dat het uh, de enige oplossing is. Om, om gewoon echt met elkaar uh, ja, meer, uh, ja en ook echt het avontuur te durven aangaan van wat, wat erbij komt kijken als je... Hmm. Als je, de, als je de liefde aangaat, zeg maar ook tussen gewoon vrienden, mensen om je heen, überhaupt. Mm -hmm. Ja, er komt ook zoveel angst en weerstand altijd bij. Op het moment dat je, dat je die stap zet. Van ja, durf ik dit wel? Kan ik dit wel? Um, het is natuurlijk super eng om je kwetsbaar op te stellen. En uh, ja, wat, wat we allemaal zijn. Dat is iets wat natuurlijk heel erg naar voren komt nu in coronatijd. Mm -hmm. Dat dus we super kwetsbaar zijn als mensen. Nou, ja. dat is echt het enige wat je dan nog. wat overblijft eigenlijk. Mm -hmm. Waar we altijd van kunnen, kunnen blijven. Waar we ons door kunnen laten voeden. Zeg maar is de liefde. Uh -huh. Dus ja. Het heeft er wel een hele mooie betekenis, die uh, Serie Tuinconcerten die dan, uh, die mensen die dan kunnen, uh, kunnen zien van jou. Ja, ja nou ja. <laughs> ik, ik hoop van wel. Ik ja. ben zelf ook uh, een theatermaker. In de zin dus, uh, ik. het is niet, het is niet uh, uh, puur theater. Het is wel echt een concert. Muziektheatrale vorm noem ik het dan, maar ik, ik heb wel altijd heel erg het, uh, de behoefte om uh, iets te vertellen. Ja. Hm. Uh, dan nog even, want je haalt het al aan, he? de, de, het album, de liedjes van het album. Uh, de, ja, als, het, als we het gesprek hebben afgerond, komt uh, je nieuwe single voorbij. Um, komt er nog ja. meer uh, aan, dit jaar? Ja, ja alle liedjes uh, die op dat album staan, uh, die, die komen zo, uh, druppelsgewijs, komen die online staan. En dat zal dan eind dit jaar zal het klaar zijn. En dan uh, staat alles erop. En dan uh, ja, gaan we weer met wat anders verder. Ja, uh, het is even ook om de achterban een beetje te plezieren met uh, nieuwe liedjes. Hier is deze druppelsgewijs ja. uh, zoiets van dan hebben ze ook weer wat. Ja, en, uh, ja precies. Ja, <laughs> ik ben gewoon uh, continu blijf je zichtbaar met, uh, met nieuw, uh, nieuw met materiaal. En althans nieuw, maar voor de, voor de nieuwe mensen is dat nieuw. En um, de, de, de liedjes die bestaan al, al heel wat de tijd. Maar goed, het is nog niet, uh, niet online. Dus uh, mm. voor de nieuwe mensen is dat dan nieuw. I iemand zei ooit een keer bij een concert, niet bij mij hoor. Maar <laughs> bij een, dan hoorde ik van, uh, ja, dit is, niet een, dit is niet een nieuw liedje. Dit is al een heel oud liedje of zo, zei iemand op een podium. En toen zei een van de aan uh, mensen uit het publiek die hoort... All my music is new to you. Of, uh, All your music is new to me. Ja, mm -hmm. yeah, Ja, want ja, uh, uh, ik uh, ken niks van jou. Nee, nee, nee. En zo is dat natuurlijk met mij ook. Oh, er zijn nog heel veel mensen die het niet, die het niet kennen, dus in die zin uh, proberen zal, we dat zo lang mogelijk gewoon... Uh, zal, ja. ik, uh, zal ik je heel eerlijk uh, zeggen? Ik had het ook nog niet voor je gehoord, hoor. Maar goed, dankzij Jessica de val ben ik wel aangekomen, natuurlijk. <lacht> ja, dus. ja, ja, nee, maar zo gaat het toch? Zo ja, werkt en, dat ook, inderdaad. Uh, ja, en dat is ook prima. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Dat vind ik helemaal helemaal oké. Okay. Ja. Dus uh, nog, ja, heel leuk. Nog even één ding. Wanneer is het, die Downconcerting in Leiden? Uh, wat zei je? 3, 4, 5 september. Ja, dat is het. In Leiden. En uh, de tickets zijn uh, verkrijgbaar via willowmaymusic.nl slash tickets. En willowmay is W-I-L-L-O-W-M-A-E-music.nl slash tickets. Your eyes are like Through the silk of your veil Your hair will May You Are en kijk ook op haar site. En dan kun je inschrijven op een online concert. En dat is, uh, dat is hartstikke leuk. Het is ook nog gratis. Ook nog. Goed, en met Willem mee komen we aan het eind van dit programma tenminste. Voor het eerste anderhalf uur. Zometeen nog een uurtje. En uh, dan ben ik gewoon bij je terug met de Jones Girls. Meteen na elven. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.